Indruk dat het niet gaat om die inhoud, maar het gaat er gewoon om het conflict binnen de federatie, en dat vind ik levensgevaarlijk, want het pensioenakkoord is van dermate groot belang voor Nederland dat je niet een machtsstrijd uit mag voeren met dit pensioenakkoord. Wintjes heeft wel begrip voor Affacabo FNV dat kritisch is over het akkoord, die bond wil eerst meer duidelijkheid over de interpretatie. Hordenloper Gregory Sedok is voor een jaar geschorst. Hij heeft het dopingreglement overtreden doordat hij tot drie keer toe in de fout is gegaan bij het invullen van zijn whereabouts. Sporters moeten van tevoren invullen waar ze zich bevinden, zodat ze een dopingcontrole kunnen krijgen. De schorsing betekent dat Sedok in principe de Olympische Spelen van volgend jaar in Londen mist. Volgens de huidige regels mogen sporters die langer dan een half jaar geschorst zijn, niet naar de Spelen. Maar die regel staat ter discussie en in september wordt hierover een beslissing genomen. Het is nog niet duidelijk of ze dok tegen de schorsing in beroep gaat. De jonge keizerspingwin die maandag op een strand in Nieuw-Zeeland opdook, is ziek. Het dier heeft de afgelopen dagen veel zand gegeten. Waarschijnlijk dacht hij dat het sneeuw was. Volgens dierenartsen eten pingwins dat vaak tegen de dorst. Happy Feet, zoals hij is genoemd, is naar de ziekenboeg van een dierentuin gebracht. De keizerspingwin hoort thuis op Antarctica, zo'n 3200 kilometer zuidelijker.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 Sven Kokkelman. Natuurmonumenten komt met een antwoord op de bezuinigingen van het kabinet. Een enkele reis naar de sterren over 100 jaar moet dat mogelijk zijn. Nederlands drinkwater heeft van ons een slim volkje gemaakt. Van jong tot oud, man, vrouw, het maakt niet uit. Dat schone water zet ons land gewoon olympisch bovenop de kaart. En de van Francisca Dresselhuis. Het is bijna 5 minuten over 10. Vervolgens dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. De plannen voor de ecologische hoofdstructuur kunnen, het best worden, kunnen best worden uitgevoerd. Je moet er alleen wat meer tijd voor nemen. Met die oproep komt natuurmonumenten. De ecologische hoofdstructuur moet bestaande en nieuwe natuurgebieden met elkaar gaan verbinden. Maar het kabinet heeft aangegeven dat daar geen geld meer voor is. Jan Jaap de Graaf, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben de algemene directeur van natuurmonumenten. Uh, hoezo is het nou opeens wel haalbaar en zegt de staatssecretaris van niet? Ik heb De staatssecretaris die uh, heeft gezegd het moet in 2018 klaar zijn met het geld dat er is. En als ik nu even beperk tot de tijd die de ervoor wil nemen, dat is dus maar een hele beperkte tijd. Dan gaat dat inderdaad niet lukken, want dan is het te veel te doen in te weinig tijd. Ja. Wij zeggen dus, dat zou je bij de verbouwing van je huis thuis ook doen als je niet voldoende geld hebt. Ja. Neem er gewoon wat meer tijd voor. Ja. Dat kost je per jaar minder geld vervolgens voegen we daaraan toe, dan moet je natuurlijk wel prioriteiten stellen. Dan moet je wel zeggen, wat moeten we dan eerst en wat kan er later? En natuurmomenten wil ook daar een duit in het zakje doen. letterlijk ja. en figuurlijk door te zeggen, we hebben voor onze gebieden de prioriteiten gesteld. En die bieden we vandaag aan de staatssecretaris en aan ja. de provincies. Ja. Weet u wat het probleem is met het verbouwen van een huis? Als je zegt, we mogen er ook wat meer tijd voor nemen. Hoe langer het duurt, hoe duurder het ook meestal wordt. Nou, dat, dat weet ik helemaal niet. Uh, dat zal nog moeten blijken. Het zou inderdaad onze voorkeur hebben om het zo snel mogelijk te doen. Maar als dat op dit moment niet kan, omdat er te weinig geld voor is, waar wij, het, wij op zichzelf ook wel snappen, dan is het in ieder geval de oplossing om te kijken of je er dan wat langer over kunt doen. Blijkt ze dan voor te doen wat u nu zegt? Ja, dan hebben we weer opnieuw een probleem. Maar het alternatief, namelijk de zaak nu afraffelen en te stoppen... vinden wij niet een goed plan. Nee, dat, maar dat hebt u al eerder aangegeven. Daar heeft de staatssecretaris van gezegd, interessant, maar ik doe het toch. Nou ja, de staatssecretaris onderhandelt met de provincies op dit moment. Dus ik begrijp wel dat de staatssecretaris op dit moment zijn droog houdt. Maar in deze dagen moet er toch echt een besluit vallen. En er moet ook een besluit komen. Anders stagneert de hele ontwikkeling op het platteland... als het gaat om de natuur en wat daarmee samenhangt. Ja. En in die onderhandelingen roepen wij en de staatssecretaris en de provincies op... maar vooral de eerste om nu vaart te maken... om dat tot een akkoord te komen met die provincies... en om daar waar het nodig is ook wat meer tijd voor uit te trekken. En nogmaals, wij geven daar zelf ook een voorstel toe en een bijdrage aan. Dus u hebt zich neergelegd bij het feit dat het mes gaat in uw begroting? Ik heb, nee, dat is een heel andere vraag die u nu stelt. Onze begroting daar gaat, de staatssecretaris helemaal niet over. Ik heb erbij neergelegd dat datgene wat wij altijd bepleit hebben... namelijk schiet op en maakt het in 2018 af. Dat dat gewoon langer gaat duren. Uh -huh. En ik heb er ook bij neergelegd... Dat vind ik trouwens ook helemaal geen probleem. Dat we nog eens goed kijken naar wat er allemaal precies nodig is. Maar mm -hmm. ik heb er er niet bij neergelegd dat we het gaan afraffelen. Dat we de zaak half af van 2018 uit onze handen laten vallen. En ik heb er al helemaal niet bij neergelegd dat de situatie die op dit moment aanwezig is, namelijk stagnatie, dat die blijft voortbestaan. Ja. even naar die ecologische hoofdstructuren zelf. Want als je het woord hoort, dan denk je: wat is dat nou in hemelsnaam weer? Nou, maar dat, dat is zijn laat... zelf heel simpel hoor. Ja. Dat zijn gewoon natuurgebieden. Ja. En die natuurgebieden die wil je als het ware aan elkaar verbinden. Waardoor het dus een netwerk wordt. Waardoor planten en dieren van de ene plek naar de andere kunnen gaan, want u kunt begrijpen, als je plant en dieren op een eiland opsluit en er gebeurt wat, ze worden ziek, of die, of die populaties zijn te klein, gaat ja, dan, dan, het mis. dan gaat het natuurlijk mis. Ja. Dus die verbindingen moeten er ook zijn. Ja, en uh, dan was het de bedoeling om heel Europa een beetje met elkaar te verbinden. Hè? Dat, uh... Ja, de bedoeling was Europa met elkaar te verbinden. Uh, maar ja, u weet hoe Nederland momenteel in Europa uh, zich opstelt. Dus dat is op zichzelf al een apart punt. En de bedoeling is natuurlijk ook om in Nederland die gebieden met elkaar te verbinden. Zodat dat uh, systeem goed functioneert. Het is maar een volkomen raadsel waarom het kabinet daar de stekker uitgetrokken heeft. Ook daar kan het misschien simpeler en eenvoudiger. Maar ook daar moet je niet zo radicaal tekeer gaan als nu bleek aan de zijnen willen. Hm, hij zegt gewoon, ik moet bezuinigen, Klaar uit. Ja, maar dat ben ik op zichzelf helemaal niet met hem oneens. Je kan twisten over de mate waarin. Ik vind 60% bezuinigen op de Rijksbegroting. Dat overtreft volgens mij alle andere bezuinigingsoperaties op de Rijksbegroting. Maar ja. dat er bezuinigd moet worden, dat snap ik ook. Maar nogmaals, het kan simpeler. We kunnen er langer over doen. Maar we moeten wel verstandig zijn voor de natuur en voor alle mensen die daar plezier van hebben. Juist. Dat gaat u hem zo meteen zeggen. Uh, althans, u gaat uw plannen presenteren. Nou, we hebben vandaag uh, we hebben getracht om het hem aan te bieden... aan aanstaande maandag. Hij heeft daar uh, tot mijn verbazing... nee tegen gezegd. Oh. Maar we doen uh, vandaag wel... een poststil op de brief, waarmee we dit aan hem... en trouwens ook in de provincies toesturen. Ja. En we doen echt op hem een beroep om niet de staatssecretaris... van de impasse te worden. Heeft hij ook opgave van reden gegeven waarom hij niet wilde? Nee. Maar ik, ik kom hem wel eens tegen. Dan zal ik hem wel eens vragen. Ja, we hadden het misschien meteen kunnen vragen. Goh, wat jammer, waarom niet? Zeker, maar om te kunnen vragen moet je hem tegenkomen. Ja, oké, okay, maar je hebt toch wel contact met zijn apparaat, of niet? Met zijn apparaat, ja. Met zijn ja, apparaat, met met zijn apparaat heeft hij mij hier geen antwoord op gegeven. Oké, okay, goed. <laughs> uh, dus de brief is onderweg naar de staatssecretaris. En nu brief onderweg ja. naar de staatssecretaris en naar de provincie. Goed, hij moet wel snel een standpunt innemen, Dan want aanstaande maandag is er in de Tweede Kamer een debat over dat natuurbeleid. En Alphonse wordt er volgende week in de Kamer over gesproken. Of het maandag doorgaat, weet ik niet. Hmm. Maar de Kamer heeft zo zijn eigen agenda. Maar um, er, er wordt inderdaad over overlegd. U uh, zit in Den Haag, dus u gaat vandaag ongetwijfeld bij al die Kamerleden de deur platlopen. Wij doen dat regelmatig. Ja, er is alleen geen hond in Den Haag op vrijdag. Hè? Nou, dat zou u verbazen oh. hoor. Oké. Okay. En het wordt hond, zou ik niet <laughs> in de mond willen nemen, natuurlijk. Dat u Nee, dat is waar. Ja, nee, dat is waar. Nou ja, in de volksmond. Hartelijk dank. Aangenaam. Ja.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 landbouwgif en verzilting. Hoe lang kunnen we nog zeggen dat ons Nederlandse drinkwater... het beste water van de wereld is? U hoort het in het laatste deel van Waterwerk, gemaakt door Marcel Dekker. Heel goed, zuiver, gezond, smaakvol drinkwater. We zijn erachter gekomen, en dat is al, al zo'n 150, 160 jaar geleden... dat als je schoon water hebt en mensen wassen zich erin... en mensen drinken dat, dat mensen veel gezonder zijn en veel beter ook economisch kunnen opereren. Dus laten we zeggen, aan dat schone water zit niet alleen gezondheid... maar kinderen kunnen op school beter leren. Mensen die op hun werk zitten en schoon water gebruik maken... kunnen harder en steviger werken. En dat geldt voor de hele bevolking, van jong tot oud. Man, vrouw, het maakt niet uit. Dat schone water zet ons land gewoon olympisch bovenop de kaart. Dit is Theo Smits. De directeur van de vereniging van waterbedrijven in Nederland. Een man die als het om water en dan vooral drinkwater gaat... graag teruggrijpt naar een rijke historie. Een rijke historie waarin stapje bij stapje ons drinkwater zich ontwikkelde... van bijna ondrinkbaar naar bijna het beste van de wereld. En dat willen de waterbedrijven graag zo houden. Al liggen er flink wat gevaren op de loer. Verzilting. Uh, ja, verzilting is voor Nederland natuurlijk een enorm probleem. Wij liggen tegen die zee aan... We zien dat die zeespiegel stijgt en dat betekent dat de druk van het zoute water groot is en steeds groter wordt. En dat betekent dat in perioden dat de rivieren droog zijn, en die krijgen we steeds meer, dat in die zomers dat zeewater steeds verder gaat rijken. Dus die waterweg binnenkomt, die rivieren opkomt en daar zullen we goede oplossingen voor moeten verzinnen. We zijn daar hard mee bezig. We denken bijvoorbeeld om ter hoogte van de Brineoordbrug een soort dam te leggen aan het einde van de waterweg... Waarbij we het zoete water wat langer vast kunnen houden. en de druk van het zoute water. dat die waterweg opkomt en vervolgens die ijssel opgaat. om dat tegen te houden. De schaliegasboringen. We zitten erover volop in de discussie. en we pakken alles mee wat we daar wereldwijd over kunnen vinden. En ik denk dat het goed is om daar een voorzorgbeginsel toch te hanteren. om ervoor te zorgen dat de problemen die zouden kunnen ontstaan. om die te voorkomen. En met name zou je dat kunnen doen. Door ervoor te zorgen dat daar waar wij waterwinning hebben, of waar water op weg naar ons toe is, diep onder de grond, om uiteindelijk als drinkwater gebruikt te worden. Om daar dat voorzorgbeginsel te hanteren en dan liever af te zien van dat soort activiteiten, dan ze zwaar aan te zwingelen. Gewas, beschermingsmiddelen. Nou, we moeten beseffen dat Nederland een heel druk bevolkt land is. Er hebben ontzettend veel mensen hier en we hebben ongelooflijk intensieve landbouw. En we moeten ervoor zorgen dat landbouw en water samen met elkaar door één deur kunnen. Daar lijkt een klein probleem te ontstaan en dat zouden wij graag willen voorkomen. Namelijk dat als er bijvoorbeeld in het buitenland dat veel ruimer bemeten is met land dan Nederland. Als er op een hele makkelijke wijze misschien een gewasbeschermingsmiddel zou kunnen worden geïntroduceerd. Dat wij niet meer de mogelijkheid hebben om dat nog eens extra goed op die hele zware bevolkingsdruk en die hele intensieve landbouw opnieuw te bekijken. En daarvoor pleiten wij ook voor het voorzorgbeginsel. Bekijk dat dan liever een keer extra en goed met elkaar... want dan kunnen we met elkaar weer prima door de deur heen. Voor ons zijn in het huidige beleid en het toekomstige beleid... toch een aantal punten van enorm belang. Het heeft sowieso te maken met het water. Het water dat eigenlijk uit dat fantastische systeem van verdamping op zee... via rivieren naar ons toe komt. Dat water kan eindeloos gebruikt worden. En wij zouden ook bijna zeggen... gebruik het ook zoveel als je ook maar zin hebt. Maar breng het schoon terug. Zodra het te makkelijk gedacht gaat worden... dat dat water maar een tikkeltje minder schoon... of een tikkeltje vervuilder... of een tikkeltje warmer eh, gebruikt kan worden... dan zouden er voor waterbedrijven toch problemen kunnen ontstaan. En ontstaat er bij ons extra aandacht... van hoe we dat soort problemen kunnen tegengaan en zou ik ook tegen andere sectoren die van water gebruik maken... en ik bedoel zowel industrieën, transport... zou ik willen zeggen, we zijn op weg naar een nieuwe tijd. Een tijd van kredel to kredel. Gebruik je inventiviteit. Want er zit ook waarde in wat men af en toe in het water gooit. Gebruik je inventiviteit om die waarde om te zetten... in dat schone water wat wij zo verschrikkelijk hard nodig hebben. Een van onze belangrijkste aanknopingspunten om het water zo schoon te hebben en zo schoon te houden... is het beginsel de vervuiler betaald. En ik vind dat we ook niet op dat beginsel moeten prijsgeven. Integendeel dat we er heel goed op moeten letten. En ik heb er goede hoop op. Maar ja, wie de toekomst kent, die kent het land. En wie het land kent, kent de toekomst. En weet dat hier nog een Luctor en emergo strijden met en tegen water bij hoort.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 Straks over 100 jaar moet het kunnen, een bemande vlucht naar de sterren. Eerst nu het ochtendumeur van Siska Dresselhuis. Als de FNV uitgedemonstreerd is over het nieuwe pensioenakkoord... de bezuinigen in de kunst, de zorg en het openbaar vervoer... dan ligt er dringend een nieuw actiepunt te wachten. Hoog tijd namelijk om uit te rukken naar het Malieveld of het Museumplein om bezwaar te maken tegen elastaan. Het niet meer uit de mode weg te denken materiaal... dat alles rekbaar en passend maakt... en bovendien maximaal draagcomfort geeft, zoals het in reclametaal heet. Er is tegenwoordig geen t-shirt of truitje meer te koop... waarin deze elastieke rubberdraadjes niet zijn meegeweven. Blijft ook na veel wasbeurten nog volledig in pasvorm... staat wervend op allerlei kledingstukken vermeld. Dat mag misschien zo zijn, maar veel belangrijker dan hoe een t-shirt zich houdt na een wasbeurt... is het feit hoe dat t-shirt staat voor en na een wasbeurt. En dat is vaak een kwelling om te zien nu overgewicht is opgerukt tot volksziekte nummer 1. Het betekent namelijk dat er in ons land heel veel molligen, om niet te zeggen dikke mensen rondlopen... die er niet bepaald aantrekkelijker op worden in zo'n ultra-strak topje of t-shirt... Ze krijgen het uiterlijk van een michelin-mannetje door... omdat elke vetrol benadrukt wordt dankzij die elastaan. Bij de eerste zonnestralen trekken Nederlanders... toch al allerlei smakeloze kledingstukken uit de kast... zoals korte of driekwart broeken... die men combineert met ordinaire teenslippers. Met daarboven dan dat t-shirt dat als een worstvel om het lichaam zit. Elastaan, een misdadige uitvinding. De ontdekkers ervan moeten zwaar gestraft worden met een taakstraf die eruit bestaat, dat ze ervoor moeten zorgen... dat er weer normale 100% katoenen truitjes in de winkel liggen. En bovendien moeten zij zelf tot hun dood kleding met elastaan dragen. Ook als ze inmiddels 100 kilo wegen. Zijn Siska Dresselhuis. Maandag, dochter uur van Henk Westbroek. De Radio 1 Tour Top 100. Nog één week en één dag. Uit de 100 beste Franse hits... Nog één week en één dag, wou ik zeggen. Dan begint de Ronde van Frankrijk weer 2 juli en begint ook dus Radio Tour de France. En u weet het zo langzamerhand wel. U kunt de muziek samenstellen voor dat programma. Door te gaan naar radio 1.nl en te stemmen voor de Tour Top 100. Oud en nieuw. Dit is vrij nieuw. Et par le souvenir De t'avoir vu z'n, non, Tu les fais s'enfuir. Sans, sans deviner ce qu'il les gène. Ah, ça reste d'entre nous. Vivre avec toi est un cauchemar. Ah, ils t'ont laissé. Ouais, c'est tous des connards. Ouais. Yeah Zijn naam is dan ook niet voor niets Ben L'Oncle Sol met Petit Seur. U kunt op hem stemmen via Radio 1.nl. gaat dan naar de Tour Top 100. Nog acht dagen, dan begint Radio Tour de France. Het is uh, vijf minuten voor half elf, dames en heren. Het Pentagon wil over honderd jaar naar de sterren gaan reizen... met een bemande vlucht. Alleen vanwege de grote afstanden zal het voor de astronauten gaan... om een enkele reis. Pentagon heeft wetenschappers gevraagd ideeën in te dienen... om dit uh, interstellaire reizen mogelijk te maken. En het beste idee wordt beloond met een half miljoen dollar. Piet Smolders, ruimtevaartjournalist. Goedemorgen. Heel goedemorgen. Wie wil er nou in hemelsnaam voor de eeuwigheid naar de sterren? Uh, nou, er zijn altijd mensen die uh, bereid zijn om alles achter zich te laten... en ergens een nieuw leven te beginnen met... Onbekende, maar misschien ook ongekende mogelijkheden. Ja. En dat hebben we natuurlijk in de historie ook gezien: hè? dat mensen van Europa uit uh, in de 16e eeuw en de 17e eeuw naar Amerika begonnen te trekken en wisten dat ze nooit meer op hun geboortegrond zouden terugkomen. Juist. Dus er zijn avonturiers die dat willen. Is het ruimteschip er überhaupt al voor bedacht? Wel nee. Dat is natuurlijk nog erg vroeg. Het wordt een beetje vergeleken ook door deze organisatie die dat gaat doen, DARPA de researchorganisatie van de Pentagon, wordt een beetje vergeleken met de situatie waarin uh, Jules Verne verkeerde in 1866. Toen u dat allemaal, sorry. Gezondheid. Dank u. Toen u dat allemaal opschreef, en uh, ja, honderd jaar later werd het werkelijkheid, maar niet precies zoals Jules Verne dat bedacht had. Ja. Dus uh, de knappe koppen moeten nog aan de tekentafel om het ruimteschip te bouwen. Een uh, ander probleem ja. lijkt mij eerlijk gezegd de brandstofvoorziening. Want die raketten gaan nu met een enorme brandstoftank omhoog. Die stoten ja. ze af. Dat ja. ding valt weer richting de dampkring. Ja. Maar dat kan dan natuurlijk niet meer. Nee, dat kun je niet met ouderwetse brandstoffen doen. Die, die uh, zijn er maar voor een paar minuten. En dan geef je één flinke map en dan moet het voldoende zijn. En hier is het wat anders. Hier uh, gaat het over een kwestie van uh, vele jaren... ...onderweg. En uh, je moet dus iets anders verzinnen. Bijvoorbeeld je voort laten stuwen door het licht van de zon. Een groot zeil ontplooien. En zoals we vroeger ons lieten voortstuwen door de wind met zeilen... ...kunnen we dat door de zon laten doen. Je kunt ook een groot laserkanon van misschien wel 100 meter doorsnee... ...op de maan zetten. En dat laserkanon zo'n ruimteschip weg laten blazen. De ruimte in. Steeds sneller en sneller. Nou ja, zo zijn er uh, verschillende mogelijkheden. Je kunt ook denken, als je grote snelheden kunt bereiken, dat is ook wel belangrijk, uh, dan gaat de tijd langzamer verlopen, heeft Einstein ons uh, voorspeld. Uh, dus uh, voor de mensen aan boord duurt het niet zo lang, uh, maar voor de achterblijvers uh, natuurlijk wel. En uh, die zien uh, hun... Uh, ...zeg maar hun bekenden en vrienden ook nooit meer terug. Nee. Is het nou zo dat als je aan boord gaat van zo'n ruimteschip tegen die tijd... Eh, ...dat je het einde van de reis überhaupt meemaakt... ...of ben je voor die tijd al overleden? Nou, dat is ook nog inderdaad een punt. Je kan ook denken aan generatieschepen, zoals ze dat dan noemen. Ja. Dus dat je met een hele grote ark van Noah ja. uh, vertrekt... Uh, ...en uh, de mensen sterven, mensen worden geboren... ...het leven speelt zich af in die grote ark... ...en generatienummer zoveel... ...komt uiteindelijk bij die verre ster aan. Juist. Goed, nou ja, dat weten we dus allemaal binnen de jaren 75... ...want dan zal het wel bekend moeten zijn, toch? Ja, nou ja, ik denk dat het DARPA die, die organisatie waar we het over hebben... ...de researchorganisatie van de Pentagon voornamelijk te doen is om een stelletje knappe koppen te mobiliseren en die ideeën op andere manieren te gebruiken. Juist. Dat hebben wij in het verleden ook gezien met de raketten. Hè? Die werden ja. bedacht door knappe jongens ja. en die werden onmiddellijk, zodra ze het echt goed deden, militair ingezet. Juist. En ik vermoed dat zoiets erachter zit. Piet Molders, ruimtevaartjournalist. Ik dank u zeer. Het is bijna half elf, dames en heren. Verwijs u naar onze website cairo.nl, voor de onderwerpen van deze uitzending en meer over dit programma. Zometeen na het nieuws van half elf, Prem Time met Prem Radakishun. Prem, Goedemorgen. Sven, goedemorgen. Iets wil ik je echt heel graag vragen, want je bent heel erg bezig met taal. En we hebben al gezien in ogen Oog dat je fantastisch Frans spreekt. Maar is de Nederlandse taal een wezenlijk onderdeel van jouw identiteit? Ik vind van wel, ja. Ja, en als, als, als we uh, vandaag promoveert in Tilburg, of tenminste vandaag neemt in uh, Tilburg professor Guus Extra, hoogleraar taalwetenschappen, afscheid. En de vraag is bijvoorbeeld: Nederlanders die naar Australië gaan en dan afscheid nemen van het Nederland, Bleven die voor jou Nederlanden? Nou, ik heb ze daar wel eens gezien en opgezocht ook, want ik ben daar wel eens geweest. En die zijn eigenlijk misschien wel meer Nederlanden gebleven dan we hier zijn. Ik bedoel, uh, als het gaat om tradities, Sinterklaas en, uh, en dat soort dingen: Nederlandse liedjes, en? koekjes, oranje, bitter, haring. En nu is het grappige Sven, dat um, ze hun taal in Australië heel snel afstand van doen. Ja, dat klopt. Want ze spreken inderdaad niet zo heel goed Nederlands meer daar. De mensen, de mensen nou, die ik daar heb getroffen. Nou, en dus daarom zit ik steeds met het dilemma, is taal nou je identiteit? Want die Australiërs die houden dus hun identiteit, maar vergeten de taal. En wij houden in Nederland zo vast aan de, uh, de taal. Snap je het dilemma? Ik snap het dilemma. Nou, en daar gaan we het een half uur lang over hebben met professor Guus, extra hoogleraar taalwetenschappen. En eh, ik ga mensen vragen of ze dan vinden dat taal een communicatiemiddel is of een identiteit. Maar ja, jij spreekt zoveel talen, dus voor jou kan je alle talen communiceren. <lacht> nou, zo. <lacht> het, het zijn er geen negen of tien zoals sommigen wel spreken, hoor, Trem. Ik ben nee. heel bescheiden. <lacht> maar luisteraars, wie in het Nederland altijd... Prachtig kan vertellen dat John van der Brom bijvoorbeeld de naar Vitesse gaat. En hoe het staat met het laatste nieuws is onze eigen aangename, warme stem, door Wiegens. Radio 1, het NOS-journaal. Het Van Gogh-museum in Amsterdam gaat een half jaar dicht. Het museum moet worden verbouwd om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen. Alle topstukken zijn in die periode te zien in de hermitage in Amsterdam. FNV-bondgenoten is volgens werkgeversvoorzitter Wientjes onverantwoord bezig in de discussie rond de pensioenen. Vorig jaar zeiden ze nog ja tegen het principeakkoord. En nu zeggen ze nee. Volgens Wientjes is bondgenoten drukker met een interne machtsstrijd binnen de vakcentrale dan met het pensioenakkoord. De Libische rebellen in Benghazi praten in het geheim met een verzetsbeweging in Tripoli. Er wordt gesproken over hoe het regime van Gaddafi ten val kan worden gebracht, zegt de BBC. Volgens de rebellen is een opstand in de hoofdstad op handen, alleen is nog onduidelijk wanneer. En Gregory Sedok is voor een jaar geschorst. Hij is drie keer in de fout gegaan met het doorgeven van waar hij was. Sporters moeten steeds laten weten waar ze zijn, zodat ze een dopingcontrole kunnen krijgen. Door de schorsing kan Sedok de Olympische Spelen volgend jaar in Londen mislopen. Deelnemers aan de Spelen mogen niet langer dan een half jaar geschorst zijn. Maar die regel staat ter discussie. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, file op de A16 Breda-Rotterdam. De Van Briennoordbrug is open en daardoor aan beide kanten van de brug files tot 3 kilometer. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Remradicationen. De dynamiek van een maatschappij weerspiegelt zich in de taal. Taal vormt volgens sommigen een belangrijk onderdeel van de identiteit van een persoon. In Nederland worstelen we met de vraag wat de Nederlandse identiteit is. We hebben een piketpaal geslagen, althans onze regering. Wil je Nederlander worden, anders dan door geboorte, dan moet je Nederlands spreken. Volgens deze gedachte is taal een wezenlijk onderdeel van het Nederlanders zijn. Maar hoe doen Nederlanders in den vreemde dat met hun taal? Gooien ze die bij het ook vuil en zijn ze dan nog wel Nederlander? Bijvoorbeeld onze ex-landgenoten in Australië. U hoorde mij zo net al met Sven hierover praten. Ik zeg, de focus op taal als kenmerk van identiteit is larikoek. Taal is een communicatiemiddel en geen identiteit. Wat vindt u? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaatntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, ik heb er niet gestudeerd, maar iedere keer als ik er ben vind ik het zo gezellig. We zijn weer op, in Tilburg op de Universiteit van Burg. Waar zometeen professor Guus Extra, hoogleraar Taalwiet, zijn afscheidsreden gaat houden. Maar naast me zit de studie. Naast een uh, Klaus. Okay. Uh, Klaus, is dat een Duitse naam? Ja, exact. Het is een Duitse naam. Ja, jouw ouders zijn Duitsers? Uh, van oorsprong komt mijn familie uit Duitsland, van mijn vaderskant, Maar die zijn toen uh, geëmigreerd naar Indonesië met de knil. Oké. Okay. En wanneer dan, dus dus jij, uh, jou, bij jouw ouders hè, is taal nou een belangrijk onderdeel van uw identiteit? U bedoelt de Nederlands of de. In... Welke taal dan ook? Uh, Nederlands is uh, zeker uh, belangrijk in de identiteit, denk ik, bij mijn ouders. Maar ik merk wel dat uh, met mijn Indonesische afkomst dat het dan verspreid is. Ja. Ik ben zelf ook natuurlijk uh, geïnteresseerd in de Nederlandse taal, maar ook in de Indonesische taal. Je, je, je hebt me net verteld dat je uh, in de zomer in Finland bent geweest om te studeren. Dus uh, jullie zijn heel erg cosmopolitisch als studenten nu. Uh, hang jij heel erg aan die Nederlandse taal? Uh, nou, daar in Finland merkte je wel dat uh, de Nederlanders toch naar de Nederlanders toetrokken vanwege de taal. En dat zag je ook heel erg bij Spanjaarden of Italianen. Dus uh, daarin denk ik wel dat mensen met dezelfde taal naar, naar elkaar toetrekken. Wat studeer je? Ik studeer uh, International Business. Dat is Engels? Dat is in het Engels inderdaad. En je boeken? Ook in het Engels, alles in het Engels. Dus aan de Nederlandse universiteiten word je in het Engels onderwezen? Uh, ja, maar dat heeft te maken met uh, de globalisering van tegenwoordig. Mm. En, en denk je in het Engels als je studeert of denk je in het Nederlands? Uh, ik probeer zoveel mogelijk in het Engels te denken. En het gaat ook uh, meer automatisch naarmate je lang studeert in het Engels. En is taal nou voor jou een communicatiemiddel of onderdeel van jouw identiteit? Beiden. maar... Nou, kom op, dit is primtime. We gaan niet genuanceerd, doen. je bent een jonge student uh, uh, even radicaal. Is je taal ook communicatiemiddel primair? Of als je moet kiezen, is het een communicatiemiddel of deel van je identiteit? Ik merkte bijvoorbeeld in Finland dat ik... Uh, uh, ik zat dan met, met drie Nederlandse vrienden. En als ik met die drie Nederlandse vrienden waren en er waren internationale studenten bij... Uh, betrapte ik mezelf er toch op dat ik toch veel meer Nederlands praatte dan Engels... Voor de andere stu en, uh, internationale studenten. Dus jouw tijd is gewoon een asociade Nederlander. <laughs> Eigenlijk wel, ja. En luisteraars, het belang van woorden, dat wordt al eeuwen bezongen. Professor Guus Extra, hoe lang bent u nu al hoogleraar? Een uh, microfoon ik, voor uw mond. Als okay, u ik ben 31 jaar hoogleraar. 30 precies, 30. En uh, in bent... 81 ben ik in Tilburg benoemd. Ik kwam toen terug uit de Verenigde Staten. Had ik een jaar gezeten in uh, Californië. En daar is mijn interesse in tweetaligheid enorm gegroeid. En uh, toen ik terugkwam naar dat jaar, ik was een jonge vende, jaar of 35. Toen we terugkwamen was ik een andere persoon en dat komt door twee dingen op de eerste plaats leer ik be beter begrijpen wat Nederlandse identiteit is wat je eigen cultuur betekent dat leer je veel beter begrijpen door in een andere cultuur te zijn dan uh, alleen in je eigen cultuur hoe bedoelt u, in, in Amerika, in Californië ja, in, in, in, in, in... Dan, ga je dan ga je beter begrijpen wat je eigen Nederlandse identiteit be be betekent ik zal een voorbeeld geven, een haringkar daar zou ik in Nederland nooit naartoe lopen een Hollandse haringkart met een Hollandse vlag dat vind je daar ontzettend leuk, waarom? omdat het iets van jezelf terug is in, andere, in een andere wereld. Dat is het eerste wat ik leerde. Maar iets anders wat ik leerde, en wat we ook in mijn professie, in mijn beroep, ontzettend heeft uh, uh, uh, beïnvloed, is ik heb geleerd empathie op te brengen ook voor immigranten. Ik heb me leren verplaatsen in mensen die ook in een andere cultuur leven. En uh, uh, Maar dus u komt ja, ik kom terug uit Amerika. Ik komt hier aan de Universiteit van Tilburg. Ik woon hier in Tilburg. En Tilburg is... Hoe je het ook draait of je toch vrij internationaal georiënteerd. Ja. Hè? De, de, de the Tilburg op... University staat ja. op het dak hier. Ja. ja. En, en, en, maar toen u kwam in de jaren tachtig... Ja. Uh, was het vrij vanzelfsprekend ja. dat we zeg maar, internationaal georiënteerd waren. Ja, we waren, waren, de Nederlander heeft een kosmopolitisch zelfbeeld. Dat is in een aantal opzichten volkomen terecht. Dat geldt in een groot aantal moreel-ethische vraagstukken. Zijn wij top of the world? Hm. Nederland was het eerste land in de wereld... wat een homohuwelijk accepteerde... Ja. ...euthanasie, eh, drugs... Uh, erotiek, seks, allerlei morele ethische vraagstukken zijn wij kosmopolieten. En ook in de herinnering. Ja. Want ik, ik zat met Barbara ja. zoeken, we, uh, ik zat te ja. denken, nou laten we de biedjes draaien ja. met Words. Ja. En Barbara komt ja. met parolen. En als je ja. kijkt in ons collectief geheugen, ja. ja. ja. zijn veel van die liedjes, buitenlandse ja, liedjes. Ja, dat is ook zo. Dus dat, dat, dat, dat is zeker het geval. Interessant is nu de vraag waarom wij dat niet ook hebben als het gaat om culturele diversiteit. Oké, okay, daar gaan we zo op komen. Want er wordt heel veel gebeld en getweet en gemaild naar 0801121 en naar Primetime App. Ntr.nl en de tweet naar hashtag Primtime Radio 1. Goedemorgen, Marion. Goedemorgen. Is taal voor jouw identiteit of een communicatiemiddel? Ja, en, en daar heb ik uh, een, een heel spe specifieke ervaring mee. Uh, want ik uh, ben geboren met dubbele nationaliteit, Amerikaanse en Nederlandse. Ja. En ik ben uiteindelijk uh, beland terug in Amerika, in New York. Ja. En daar heb ik zo'n 25 jaar gewoond. En uh, in de tussentijd heb ik dus gemerkt dat mijn Nederlandse nationaliteit was mij afgenomen. Die had ik niet meer. En die wilde ik wel heel graag terug hebben. Dus uh, ik heb uiteindelijk een uh, hervergunning of een her uh, nou ja, ik weet niet Na naturalisatie. Heen, maar wederkering voor oud-Nederlanders Maar Marion, aangegaan. even een vraag. Waarom wilde jij als Amerikaanse, dat was je inmiddels geworden, waarom wilde Deze je zo... Dat was ik altijd geweest. Ja, waarom wilde je dan zo graag die Nederlandse nationaliteit dan ook erbij? Nou, er zijn ook technische redenen voor, hoor. Okay. Ik wilde gewoon ook het recht hebben om in Europa te kunnen wonen en werken. Oké. Okay. En, en, en die taal, want uh, Sandy Jacket stuurt me een tweet, die zegt ik had een probleem in New York, ik trof er alleen Spaans sprekende Amerikanen. Dus uh, voor jou in New York, was die Nederlandse taal belangrijk? Nou ja, voor mij was het gewoon altijd heel erg belangrijk om mijn Nederlandse taal uh, niet kwijt te raken. Ik had daar ook contacten een keer met de Nederlandse delegatie bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... Mm -hmm. En die lachten heel erg om bepaalde nieuwe Nederlandse woorden die ik in de Nederlandse taal zou stoppen. Dus ik, daarna dacht ik, ja nee, dit kan echt helemaal niet. Ik moet mijn Nederlands goed bijhouden en niet verleren. Uh, want als ik Nederlander wil zijn, dan hoort die taal er absoluut bij als identiteit. Maar niet alleen. Oké, okay, duidelijk. Hartstikke bedankt voor het bellen, Marion. Professor uh, Extra, als je dus kijkt, dan zegt Marion... ik maak die keuze om ja. voor mijn identiteit die taal te hebben. Ja, nou ja, dus misschien twee opmerkingen. Op de eerste plaats is interessant uh, de mededeling... dat twee nationaliteiten in de Verenigde Staten geen probleem is. Ja. In, in de Verenigde Staten wonen een heleboel mensen... en zeker de Nederlanders, die hebben een Amerikaanse Nederlandse nationaliteit. Niemand in de Verenigde Staten klaagt over een gebrek aan integratie... Ja. laat staan een gebrek aan loyaliteit aan een ja. van die twee landen. Wij maar hebben dat onder en dat is een effect van globalisering. Ja. Uh, wij, uh, wij krijgen in toenemende mate ook in Nederland te maken met mensen die meer dan één nationaliteit hebben. Nu, nu hebben meer dan 1,1 miljoen Nederlanders meer dan één nationaliteit. Why is this a problem? Ah, ik zal u zeggen waarom. We worstelen in Nederland met de identiteit. Dat, dat, dat is een worsteling. We zijn erg naar ons binnengekeerd. Ja. Nou. We vinden dat we overspoeld worden. En nu is de vraag. Um, door als je niets hebt waar de gemeenschappelijke identiteit heeft, want zij zijn zo verschillend als dag en nacht, de groepen, maar het zijn toch een eenheid, dan is die taal iets. Wat, je, wat ik kreeg van Api maar een, een tweet, taal is zeker belangrijk, kijk naar het Fries, Het maakt deel uit van de cultuur. Dus ook de identiteit, dus men probeert via die taal die culturele identiteit ja. te bewerkstelligen. Ja. Ja. Oké, okay, goed. Nou, waar we het over hebben is dat het Nederlands functioneert als bindmiddel. Ja. Zolang, zolang wij... Kijk, nee, je moet ook bedenken, Nederland als, als nationale... In het, in het staat is het natuurlijk ook een gegeven wat uh, een, een, een geschiedenis heeft van pakweg 150 jaar. Ja. Uh, in de, in de, in de nazistaten in Europa is die nationale taal een bindmiddel. Uh, daarnaast was het steeds belangrijker het Engels als link van Frankrijk. Dat is net al ja. uh, verklaard. Uh, en daarnaast hebben we ook allerlei andere talen in Europa. Regionale talen en immigrantentalen. Voor regionale talen vinden we het vanzelfsprekend... dat die een plaats hebben in de samenleving. Het is buitengewoon moeilijk om je voor te stellen... dat er iemand zich Fries vindt zonder Fries te spreken. Ja. Waarom vinden we dat altijd bij immigranten een probleem... en klagen we daar nooit over bij regionale groepen? Dus iemand mag Fries zijn en dan is het geen probleem. Als ik zeg bij Turks, ja, dan is. is het een probleem. Ja. Nou, Frank, goedemorgen... Ja, goedemorgen. Voor uh, ja. jou, want ik begin een beetje de bestelling iets te veranderen. Uh, taal is beide, zegt professor. Hoe, hoe, hoe belangrijk is die taal bij jou? Nou ja, mijn kinderen worden ook gewoon tweetalig opgevoed. Hè. Dat is geen enkel probleem, het is het beste wat er is. Welke tweetalen? Maleis en Nederlands. Oké. Okay. Uh. Ik bedoel, als, als je op een op visite komt, dan spreek je toch uh, Surinaams met hem of niet? Ik spreek Surinaams, Hindi, Urdu, Spaans, uh, Nederlands, nou, ja, Duits. Nou, gister, gisteren kwam mijn zwager op bezoek. Dan spreekt mijn vrouw in haar moedertaal samen met hem. Dat is Malaysisch. Ja, dat is Malaysia. Dat is ah. toch prima? Ja. Dus, kijk, en het gaat niet om identiteit. Wat jij zegt, Nederlandse identiteit uh, zoeken. Nederlanders zoeken een soort gezamenlijkheid in het publieke domein. Dat heeft niks met identiteit te maken. Maar ik had eigenlijk, ik wil om heel iets anders. Ik had een vraag aan de professor. Ja. Waarom... ...is over de hele wereld niet op alle scholen verplicht het Esperanto. Dat was toch een wereldtaal? Dat hadden wij ons allen, dan kun je communiceren met de nee. hele wereld... ...naast je eigen moedertaal. Nee. Dat is de, en het is, is uh, uh, vrij eenvoudig. Mag ik geleden. even onderbreken, Frank? Luisteraars, ten eerste, als u thuis zit, kijk alstublieft op de website naar de webcam. Want dan zie je professor Ekster al nee schudden. <laughs> met zo'n veelbetekenende blik, professor Ekster. Nou, kijk, het Esperanto is een kunsttaal. Het is een bedachte taal. En de, de gedachte is dat iedereen dat makkelijk kan leren. Dat is helemaal niet waar. Voor sommige mensen met bepaalde taalachtergronden is dat makkelijker dan. Latijnse taalachtergronden, uh, Maar het wordt gewoon. Dat gaat nooit lukken. Uh, het Engels is bezig te. Taal van de wereld. Worden. Dat is gewoon zo. En wat is de problem with that? Nou, uh, ik, ik zal u zeggen. Uh, kijk, uh, ik sprak met Sven Kokeman voor de uitzending. En Sven zeg, is veel Australië geweest. Dan merk je dat die Australiërs, die, die, die Nederlanders daar hun taal wel wegdoen, ja. maar vasthouden als Sinterklaas, ja. drop ja. en klompen. Ja. Ja. Kijk, het interessante is, ik, ben in, in ik heb in Melbourne gewerkt en ik ben, zijn er Nederlandse biaarduizen uh, geweest. Ja. Kijk, de, de Nederlandse overheid wil immigranten altijd spreiden, om ja. ze onzichtbaar te maken. Maar het, het, het, het feite is zo dat immigranten elkaar vaak opzoeken. En Nederlanders, die kruipen bij elkaar in, in, in een in ja. Je hebt de, de, de, de willem alexander home de beatrix home en daar zitten die Nederlanders. Ja, en, het leuke, ja, en het leuke is, die, die zitten daar, daar zijn we gaan kijken en nog gaan filmen. Die spreken met elkaar Engels. Maar ze eten in het Nederlands. Dus ze hebben bitterballen. En ze, <laughs> hebben, ze hebben advocaatje met slaggroep. Dat is die generatie, eerste generatie. Dus dan zie je dus die, Nederlands, die, uh, die Nederlandse identiteit... Die, die uit zich wel materieel in die bitterballen. Maar die bitterballen, die eten ze op in het Engels. Met andere woorden... Taal doet in die identiteitsbeleving speelt geen rol. En dat is fascinerend. Waarom is dat fascinerend? Omdat Nederlanders hun eigen taal veel eerder opgeven... dan alle andere groepen uh, in uh, immigrantengroepen in Australië. De Nederlanders in Melbourne die staan te boeken als The Invisible Dutch. Ja. Nou, in Melbourne moeten alle kinderen op de basisschool twee talen leren. Ja. Alle. De burgemeester van Melbourne, ze hebben daar gekozen burgemeester... is een Chinees onder de prachtige transnationale, transnationale naam John So. Anglo-Australisch en Chinese-Australian. Uh, die heeft uh, sterk er ook voor gebleid dat alle kinderen twee talen leren. Nou, voor de meeste kinderen in Melbourne is net als in Amsterdam... Het Nederlandse tweede taal is, is daar het Engelse tweede taal. Maar daar moeten ze allemaal naast Engels een andere taal. Alle talen. En de, eh, alle kinderen moeten dat doen. noemen ze languages other than English. Loten. Nou, dat hele systeem in Melbourne... daar kun je meer dan 60 talen kiezen. Nou, de meeste immigrantengroepen... die kiezen daar hun moedertaal, hun eigen taal, hun thuistaal. Behalve de Nederlanders. Wat kiezen die? De Nederlanders kiezen Japans. Dat is prachtig, dat laat dus het ja, Het laat dus zien dat voor de Nederlanders die, culturele, die, die taal niet als core value of culture functioneert, maar economisch profijtelijk moet zijn. Dat is niet erg. Gewoon nee, dat is niet echt. daar heb ik geen morele oordelen over. Maar het maar nee. is interessant dat voor, voor een Vietnamees in Melbourne zou het ondenkbaar zijn zich Vietnamees te voelen zonder Vietnamees te spreken. Maar voor Nederlanders is dat de regel. Goedemorgen, mevrouw Groen. Ja, goedemorgen meneer Prem. Zegt u het wel. Uh, ja, ik wou graag uh, ook iets vertellen over het uh, opvoeden in meertalige situ situaties. Ja. Het is zo, uh, ik heb uh, in het verleden in Duitsland gewoond en uh, daar kreeg ik een dochter. En wij hadden afgesproken om het kind uh, Duits op te voeden. En dan sta je met je baby'tje, sta je daar te praten. En dan merk je op een gegeven moment dat je dat helemaal niet kan. Want dat het heel erg moeilijk is om in de taal, ik woon er nog maar een jaar of zo in Duitsland om in een vreemde taal je eigen kind op te voeden. Dus ik ben op een gegeven moment ben ik Nederlands gaan spreken met haar en uh, uiteindelijk is is mijn dochter daardoor drietalig opgevoed. Omdat haar vader dan ook nog weer een andere nationaliteit Welke had. taal sprak ze dan? Turks, Turks, en Nederlands. Turks, Nou, ik kreeg van Optimus Pex een tweet die zegt... taal is en altijd communicatie en soms identiteit. Hangt af ja. van wat je was klein als Hans hebt gepraat met je ouders. Nu weet ik, ik heb heel veel Turkse vrienden... dat die erg trots zijn op hun identiteit. Uh, merkt ja. u dan bij uw dochtertje dan ook dat je dan... Um, uh, dat haar, uw, uw man met haar dan Turks ging praten en uw Nederlands... Nou, het is zo dat ze dat aanvankelijk wel gedaan hebben. Ze is nu trouwens over de twintig, hoor. Dus ze oh. is uh, geen dochtertje meer. Nou, die van maar... mij is 24, die gaat trouwens is nog steeds mijn dochtertje, hoor. Al worden ze oh. honderd, ze blijven mijn dochtertje. Goed. Ook goed. Maar uh, wat ik zeggen wou, well, ze, uh, ze is dus uh, aanvankelijk... Uh, uh, ja... Uh, hebben wij haar drie talen opgevoed, omdat ze op een gegeven moment op school met haar Duits niet goed genoeg... Haar vader vond dat ze niet goed genoeg met haar Duits uit de, uit de voeten kon. Dus hij is toen met haar Duits gaan spreken. Ja. En ik was daar zelf eigenlijk op tegen, omdat ik het ook belangrijk vond dat ze Turks leerde. Omdat dat in een Turkse familie heel erg belangrijk is, ja. dat je Turks spreekt, want ze spreken Turks onder elkaar. Ja. En ook die Turkse taal, die is zeg maar vanuit de linguistiek bekeken, is het een hele interessante taal. Dus uh, dat is dan een beetje op de achtergrond geraakt, maar intussen kan ze ook nog wel een beetje Turks spreken. En uh, ja, ik vind dat met die identiteit, daar ben ik wel mee eens van. Het was niet vanuit mijn identiteit, maar meer vanuit het gevoel dat ik me niet goed uit kon drukken op emotioneel vlak in die vreemde taal. Maar ik vind die hele discussie in Nederland van, uh, ja, van wij met onze identiteit, ik denk dat de oplossing is, want daar wou ik, dat wou ik het ook, ook eens naar voren brengen. Ik denk dat bijvoorbeeld voor Turkse kinderen, of om maar even van Turkse uit te gaan, maar ook voor andere nationaliteiten, heel goed zou zijn, ook voor de integratie, als wij systematisch gaan beginnen met onze buitenlandse kinderen of kinderen met acht, allochtonen achtergrond op te voeden, maar dan systematisch. Ik kijk naar professor Extra, die weer knikt. Uh, u bent non-verbal, ben non ik... communiceert U als hoogleraar <gulpt> literatuurwetenschappen ontzettend goed. Ik ben het er volstrekt mee eens. Ja. En het interessante is, de Europese Commissie die heeft dus een model voor drietaligheid. Die vindt dat alle burgers drie talen moeten leren. Ja. Nou, uh, dat, wat, welke talen zijn dat dan, in de opvatting van de Europese Commissie? Ja. Iedereen, zolang we nazistaten en nationale talen hebben, uh, dat, is, dat zijn bindmiddels, dat zei je zelf net ook, dus dat, geldt, dat is het ja. Nederlands. Voor de, een toenemende mate wordt dat voor leerlingen in de grote steden een tweede taal. Daarnaast het Engels is belangrijk voor de internationale communicatie. Ja. En dan zegt de Europese Commissie een derde taal een language of choice. A language of personal adoption. Een, een vrij te kiezen taal. Nou, dat model is volstrekt meenemen met een wat die mevrouw net zegt. En als je daar dieper over nadenkt, dan worden onze immigrantengroepen, die wij altijd als achterstandsgroepen aan als kinderen met leerproblemen te, te, te, te boekstellen... die worden dan eigenlijk in dat model van de Europese Commissie rolmodellen? Want wie zijn de kinderen in Nederland die drie talen leren? Dat zijn heel vaak de immigrantenkinderen. Die leren thuis eh, Turks, die leren op school het Nederlands en het Engels... net als andere andere kinderen. En dat Turks is voor hem de language of personal adoption. Dat Nederlands is de nationale taal als tweede taal. En het Engels leren ze als alle kinderen. Wat is the problem? Weet u, ik zit zo naar u te kijken. Ik denk, volgens mij bent u een verfrissend... Apart geluid in deze tijd van onderdrukkend conformisme. Ja, dat mag je wel zeggen. We hebben de. Kijk, minister van Integratie. dat is beroep, want die, die, die, die Die doelen die, die wisselen snel. We hebben vroeger gehad. en de meest recente. Uh, integratie. is wat we tevoren hebben gezien. Die druk maakt. Ik maak me nooit druk. omdat ik. Ik kijk naar zo als u, een hoogleraar. die. En dat is Dat op de en in de, in de Professor, Echter, dat is heel jammer, want in een hele mooie gesprek uh, uh, hebben we nu nog heel weinig tijd. Dus mijn vraag is: uh, De taal is volgens velen niet een primaire indicator snelheid ik de nationaliteit, maar in bijvoorbeeld landen als India, dat men een taal gebruikt is om die land tot eenheid te maken naar de Verenigde Met muziek. Is, uh, dus je het zullen ja. ja. We We nee, nou. ja, maar gewoon eindelijk ja, Het belangrijk ja, dat geen Er is nog wat storing geweest op de lijn. Ik weet niet precies wat. Professor, extra hartstikke bedankt met veel succes bij uw afscheidsreden. Ik dank alle luisteraars voor het luisteren. Zo meteen Felix Pudders met de Gids.fm en Doral Pekers met de Dues en de Ster. Tot maandag. Shalom. Da. Vanavond Van 7 tot 8. manjare, Groente, groente en nog eens groente. Met de Vlaamse groentenkok Frank Vol. De moestuin van Culi-schrijfster Alma Huisken. Het beste recept voor falafel. En de blinde messentest met Jobraakhekken. Haha, ja, de blinde messentest. Vanavond van 7 tot 8. Luister naar manjare. Radio 1. E.